Christian Bodebakker met het NOS Journaal. Agenten die vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg. In Rotterdam zijn vandaag 200 mensen opgepakt... die wilden betogen tegen Zwarte Piet. Burgemeester Abutaleb had een noodbevel uitgevaardigd... omdat er alleen bij de landelijke intocht in Maasluis mocht worden gedemonstreerd. Onder de 200 arrestanten zijn de bekende activist Jerry Afri... en een raadslid van GroenLinks. De sociaaldemocraten in het Europees parlement hebben bij de Europese ombudsvrouw een klacht ingediend over oud-Eurocommissaris Nelly Kroes. Onder de indieners is PVDA'er Paul Tang. De klacht gaat over een bijbaan die Kroes ten onrechte niet had gemeld. De sociaaldemocraten vroegen ruim een maand geleden aan de Europese commissie om met strengere regels te komen voor bijbanen van Eurocommissarissen. Maar daarop hebben ze nog geen gehoor gekregen en daarom wenden ze zich nu tot de Europese ombudsvrouw. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Brazilië als vierde. In de kwalificatie moest hij de Mercedes-coureurs Hamilton en Rosberg voor zich dulden. En op de valreep ook nog Kimi Räikkönen. De pole position is dus voor Hamilton. En dat vergroot de spanning om de wereldtitel. De Brit staat daarin 19 punten achter op Rosberg. Als de Duitser morgen in Brazilië wint, is hij zeker van de eindzegen. Het weer. In het westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen veel bewolking. Met ochtends opnieuw in het westen mogelijk wat regen. In het oosten kan de zon af en toe doorbreken. En het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 26e een aflevering 45, dat maakt het vandaag uh, vrijdag uh, 11 november 2016. De dag uh, dat er een uh, liedje gezongen mag worden en dat je dan uh, snoep in de plaats uh, krijgt. Maar ook de dag, uh, de dag dat het uh, de voorweekend is, de dag voor het weekend van alle intochten in uh, geheel uh, Nederland. Morgen op uh, de landelijke televisie. En zondag dan hier in het Zonvoortse de intocht van de Sinterklaas met zijn zwarte pieten. Hey, deze week in de Euro Breakdown hebben we 12 stijgers, vijftien zittenblijvers, 10 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Draps met La, La Land heeft helaas na 23 weken de lijst moeten verlaten. Walking on Cars na 16 weken en Dua Lipa met Blow Your Mind na 7 weken. Maar ze hebben plaatsgemaakt voor drie prachtige nieuwe platen welke dat allemaal zijn, dat hoor je gewoon natuurlijk zo direct uh, in de lijst. Ja, en wat gaan we verder nog allemaal doen? We gaan weer uh, schakelen naar uh, Tim Koemans toe om uh, half vier. Even een update uh, over de Formule 1, want hebben we hebben een tijd niet gedaan. Ik heb ook een tijd geen uitzending gehad. Uh, vorige twee weken ook niet. En nou uh, zitten we aan dat uh, ja, dit weekend weer een belangrijke, spannende wedstrijd... waar het kampioenschap uh, bepaald kan worden. Maar dat laten we allemaal aan, Tim, over straks dus om uh, half vier... Alle vijf gaan we kijken naar de top 40 van Nederland. En rond de klok van kwart voor vijf zullen we weer de top 3 van deze week bekend gaan maken. Zodra ik de, laat ik de top 3 van vorige week even horen. Maar niet voordat ik heb verteld wie de snelste stijger en de snelste daler in de lijst zijn deze week. We beginnen met de snelste daler. Die heeft maar liefst 24 plaatsen achter zich moeten laten. Die is van uh, uh, 8 naar 32 gegaan. Dan heb ik het over Semfeld samen met Lucas en Steve... featuring Wolf met Summer on You. En de snelste stijger, die is van 34 naar 13 gegaan. 21 plaatsen gestegen. En dan heb ik het over Pentatonix met Halleluja. En dat pas in hun tweede week. Ik vind het knap hoe ze dat uh, hebben gedaan. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken met... Uh... Het overlijden van eh Leonard Cohen vandaag van onder nou ja daar straks veel meer over. Nu eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3 What shall I do? 24 can we play it Trouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Wil deze week de top 3 eruit ziet. Blijf dan luisteren. Tot 5 uh, uur zijn we bij je met de Europese top 40. Hier op uh, Ziervim Zandvoort. Even beginnen met de nummer 40 uh, van uh, deze week. 20 weken lang alweer in de lijst. Het is een oude nummer 2 hit. Vorige week nog op 28, deze week op 40. Dit is Dior met bijlage. We gaan snel door met uh, nummer 38 en die is in handen van Charlie Putt. I'm Al liefst 24 weken alweer. Vorige week nog op een uh, nummer 40. Deze week twee plaatsen weer omhoog komen. Dit is Charlie Potts samen met Selena Gomez. Met de We Don't Talk Anymore. De nummer 38 van uh, deze week. De Euro Breakdown. Hey, wij gaan uh, naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een 37 e plaats. En ik kende ze niet. Nou, misschien... Uh, ja, wel eigenlijk uh, de producer Victor Radstrom. Die is uh, wel weer iets bekender qua naam. Maar... Um, die komt uit Zweden, die heeft als jeugdvriend van Miriam Bryant... Uh, als jeugdvriend van Miriam Bryant produceerde en schreef hij al sinds 2011 nummers voor deze Zweedse zangeres. Nou, met de hulp van de Britse zangeres Dario brengt hij in september van dit jaar de volgende track uit. En dan heb ik het over Naked. wel, ja, ik noem het Naked, maar... Naked met de track A Sexual. En die is nieuw binnengekomen deze week op een 37 e plaats. En als je al kijkt naar die hoesten van... Hij doet wel zijn best. Nou ja, luister maar in ieder geval de nummer 37 dus uh, Naked met a sexual. So I wanna say If you're gonna let. Gekomen op 37 deze week naar 34 gegaan. Aan was dit: Water under the Bridge. En daarvoor de nieuwe binnenkomer, de nummer 37. Nijk met Sexual.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 I'll be right here to spend the summer on you de nummer 32 van uh, deze week is veel samen met uh, Lucas en Steve en uh, Works Summer on You en de grootste zomer is geweest. Nou, daar heeft de nummer 2 gezien. Maar deze week dus op uh, 32. Uh. Ja. We zijn toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer. En deze is van de Amerikaanse songwriter en zangeres Bietta Rexha. Nou, ze begint haar uh, muzikale loopbaan in de band uh, Black Cards... die in 2010 wordt gevormd door uh, Pete Wins uh, van Fallout Boy. Nou, met diezelfde wens brengt ze in 2011 haar uh, eerste single uh, uit... Dr. Jekyll and Mr. Fame. Nou, de samenwerking loopt uh, op de klippen en in 2013 krijgt Rexha een platencontrole voor haar eigen werk. Nou, ze is in één klap wereldberoemd... ...als ze meeschrijft aan de monster van Eminem en uh, Rihanna. Nou, later scoort ze met uh, Take Me Home... ...de samenwerking met uh, Cash Cash zelf een hit. Nou, de single bereikte de vijfde plaats in de Britse hitlijsten. Nou, terwijl de, de zangeres met onder meer David Guetta werkt... ...aan haar debuutalbum verschijnt in het voorjaar van 2014. Ja, 2014 de single I Can't Stop Drinking About You... De Zweedse DJ en producer nam nou het nummer later onder handen en maakte er meer een dansbaar nummer van. In 2015 is het te horen op Hey Mama van David Guetta, Guetta Everjack en Nicki Minaj. Uh, waarna ook That's How You Know met Nico en Vince in de top 40 komen. In 2016 komt ze via de tracks van G-Eazy en Martin Garrix opnieuw in de Nederlandse top 40 terecht. En op 6 november presenteert ze in Rotterdam de MTV Music Awards, Europe Music Awards. Nou, op 17 januari 2017 gaat het debuutalbum van Bebba Rexha, zoals we het beter kennen, uh, wordt uh, um, op 17 januari 2017 komt dus het debuutalbum van Bebba Rexha, All Your Fault. Uh, uit. waarvan de track I Got You als voorloper is verschenen... en die is meteen goed opgepakt en resulteert in een hele mooie 31ste plaats. Dit is uh, Rexha Solo met I Got You op 31. Nieuw binnengekomen in de Europese hitlijst hier op uh, ZFM Zandvoort. Maurice Mulder. Goedemiddag! Ja, goedemiddag. Hoe maakt u het? Ik maak het meer dan prima. Dat is mooi. Lekker, fantastische dag vandaag. Lekker weertje, mooi zonnetje erbij. Ja, dat is wel erg fijn dat zonnetje inderdaad. Perfecte dag om uh, Race Minute in Nederland weer eens even bij te praten over hoe het uh, ...allemaal vergaat met onze grote held in de Formule Nou, vertel. Ik ben benieuwd. Ja, er is, uh, er is heel veel gebeurd de afgelopen weken. We hebben natuurlijk een aantal weken geen uitzending gehad. Dat is ook veel te veel om allemaal in één uh, bedje, zoals we dat noemen, dan, uh, te vertellen. Maar ik ga het toch proberen. <laughs> um, Sterkte. Het laatste, <laughs> laatste nieuws wat we volgens mij hebben besproken... ...was de voorbeschouwing op de Grand Prix van Singapore, als ik het maar goed begrijp. Uh, goed uh, herinner. En dat is inmiddels alweer vier wedstrijden geleden. We hebben dus al vier races gehad. Um, Max ja, relatief goede resultaten gehad. Op Singapore zelf was het allemaal een beetje matig, omdat hij achter de torenrosse van Kriad vast bleef zitten heel lang. Uh, werd daar zesde of zevende uit mijn hoofd, weet ik eigenlijk niet eens meer. Vervolgens um, was daar de Grand Prix van Maleisië, waar Max wel weer goed scoorde. Om de simpele reden dat Rosberg een rukstart had en niet lekker wegkwam. En uiteindelijk Hamilton kapot ging. Wat um, erop neerkwam dat Daniel Ricciardo de wedstrijd won en Max Verstappen tweede werd. Uh, dus 18 puntjes voor de Hollanders. Vervolgens kregen we de Grand Prix van Japan waar Nico Rosberg wel wist te winnen. Uh, en Max Verstappen uh, uiteindelijk der, tweede werd ook weer. Dus weer een heel goed resultaat. Uh, maar daar begon eigenlijk een klein beetje de, nou ik wil toch bijna wel zeggen, de ellende. Uh, sorry voor de achtergrond, Harry, overigens, we zijn aan zijn huis in de tussentijd. Oh man. <laughs> Mag die pret niet terug, Nee hoor. Uh, in Japan begon een beetje de, de heisa omtrent uh, onze grote vriend. Uh, Max was namelijk heel, heel heftig aan het verdedigen op uh, Lewis Hamilton, die achter hem aan kwam te stampen op wat versere bandjes. En Max, uh, ja, die deed dat met verven. En Hamilton verremde zich, ging eraf en werd uiteindelijk op wel nog derde. Maar uh, onze vrienden bij Mercedes waren natuurlijk not amused... omdat Hamilton zijn kampioenschapsperiode daarmee een beetje begon eigenlijk. En vervolgens kregen we de laatste wedstrijd in Mexico... waar de boel nog even een staartje kreeg. Uh, Max, die uh, had een beetje een dubieuze actie op Rosberg aan het begin van de race... waardoor Rosberg de baan af moest. Uh, maar Rosberg kon zijn plek wel houden, dus dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit. En vervolgens was het Verstappen die met Vettel in de clinch lag aan het eind van de race... Uh, voor de derde positie. En toen gebeurde er het volgende. Max Verstappen verremt zich, uh, gaat de baan af, wint daarmee tijd... en kan Vettel achter zich houden. Uh, vervolgens zien we dat Vettel met Ricciardo in de clinch raakt... die aankwam stampen op het laatste moment... Uh, en die elkaar ook zo wat de baan afreden. Dus was er uh, ruimte voor uh, onze grote vrienden van de FIA... Om, uh, om daar van alles mee te gaan doen. En vervolgens was de standaardklassering: Max Verstappen 3... Sebastian Vettel 4, Daniel Ricciardo 5... Um, tijdens, of eigenlijk net na de race... werd meteen al bekend dat Max Verstappen een straf ging krijgen... van 10 seconden, waarmee hij terug werd verwezen naar de vijfde plek. Dus toen hadden wij een volgorde van... Sebastian Vettel 3, Daniel Ricciardo 4, Max Verstappen 5. En na de race heeft Red Bull... Uh een uh, probleem aangekaart bij de FIA. Namelijk dat, Max, of dat Sebastian Vettel in de remzone uh, had gestuurd. En dat mocht dus niet meer sinds Japan. Sinds de acties van Max van Hamilton. Uh, en dat noemen wij de Verstappengate intussen. <laughs> Zo heftig is het. Um, en dus kreeg Vettel na de race ook nog eens 10 seconden straf. Dus resulteerde het dat Ricciardo doorschoven naar P3. Dat was Max P4 en Sebastian Vettel P5. Dus dat was een hele hoop gesteggelen aan het eind van die race. Niemand wist nou eigenlijk wat er precies in de hand was. En uiteindelijk uh, is het ook nog Sebastian Vettel die nog uh, onder curatelis ...staat bij onze vrienden van de FIA. Uh, omdat hij Charlie Whiting, de wedstrijdleider van de Formule 1... ...flink had uh, uitgescholden over de boordradio. En dat mag niet, dus daar gaat hij waarschijnlijk nog een schorsing voor krijgen. Um, hij heeft sowieso een gridstraf voor de aankomende wedstrijd. Dus hij krijgt sowieso een aantal plekken in de mindering na de kwalificaties. Die morgen overigens plaatsvinden voor de Grand Prix van Brazilië... ...want daar zijn we inmiddels al de ene laatste wedstrijd. En um, erg spannend op dit moment... ...want Nico Rosberg heeft 19 punten voorsprong op Lewis Hamilton door zijn uitvalbeurt in uh, Maleisië was dat al. Helemaal uh, te wind wel de afgelopen twee wedstrijden, maar dat neemt niet weg dat uh, Nico net dusdaan grote voorsprong had. Dat als hij één keer tweede en nog één keer derde wordt, dan krijgt hij ook nog de Grand Prix van Abu Dhabi uh, over een paar weken. Uh, hij hoeft alleen maar tweede en derde te worden en dan is hij wereldkampioen. En dat, uh, ja, daar gaat hij natuurlijk vol voor. Uh, Lewis moet dus allebei de wedstrijden winnen, anders is het eigenlijk een beetje verkeken. En daar is hij vandaag wel weer heel goed mee begonnen, namelijk in de vrije training. Zojuist uh, pakte hij P1 voor onze Max Verstappen, die op 1 tiende maar achter hem zat. Uh, en dat biedt perspectieven voor de toekomst. Uh, Zometeen de, de tweede vrije training waar wij vandaag naar gaan kijken. Uh, Sebastian, nee, sorry. Uh, Nico Rosberg was derde en Daniel Ricciardo was vierde. Op bijna een halve seconde van Max op dezelfde compound. Dus dat, uh, ja, dat is goed. Dat is netjes. Dat is zeker netjes. Uh, maar de vraag is natuurlijk in hoeverre de Mercedes-Vriendjes zoals altijd in de vrije training een beetje gas terughouden. En dan in de kwali weer ineens een halve seconde erfruit poepen. Dus dat is, uh, ja, dat is altijd maar weer even de vraag. Maar uh, we gaan het meemaken. Uh, morgen is dan de kwalificatie rond 4 uur in Nederlandse tijd. Aan mijn hoofd heb ik er eventjes niet paraat. Ik weet wel dat de wedstrijd zondag in Brazilië uh, lokale tijd begint om twee uur. En in de Nederlandse tijd betekent dat om vijf uur. Uh, dus zondag zitten wij om half uh, alle vijf allemaal weer netjes gereden om uh, ja, eens te gaan kijken wat in deze race weer gaat gebeuren. Want het is ongemeen spannend. Uh, iedereen kijkt naar Max. Max is echt de hotshot van het veld op het moment. Uh, iedereen heeft het over hem, zowel negatief als positief. Ja. En helemaal met het oog op volgend seizoen... Waar, waar eigenlijk steeds positievere berichten over Max naar buiten komen. Omdat uh, het team van Red Bull met de Renault Takoyer motor... Uh, heeft geroepen dat de motor heel erg goed is. Tenminste, ze zijn, uh, eigenlijk de huidige motor hebben ze eigenlijk... Bijna, ik wil bijna zeggen aan de kant gesodemieterd. En ze zijn gewoon een compleet nieuw motorblok aan het opbouwen... waar wat meer potentie in zit. Want men roept dat de Takoyer motor op dit moment... een beetje zijn maximale prestaties heeft... Uh, ...heeft een heel technisch verhaal, dat is een beetje lang om uit te leggen... ...begrijp ik zelf ook vaak niet helemaal. Mm -hmm. uh, maar er zitten zoveel factoren aan die ervoor kunnen zorgen dat zo'n motor sneller kan... ...dat daar potentie in blijft zitten. Uh, en dat is bij de takkoi-motor van Red Bull dus op dit moment klaar. Uh, ook een voordeeltje voor de Rosso boys van volgend jaar... Uh, ...dat zijn nog altijd Sainz en Fiat die blijven rijden, dat is inmiddels bevestigd. Uh, dat zij ook met een nieuwe Renault-motor gaan rijden... ...dus een 2017-spec motor komt er in de Rosso. Dus ik zie er wel gebeuren dat die Toro's, zoals ineens weer volle bak de top 10 gaan bestijgen volgend jaar. Dat zou wel leuk zijn. Leuk nieuws voor, uh, voor Fiat en, uh, en Science inderdaad, die dat ook absoluut verdienen. Daarnaast nog groot nieuws dat onze grote vriend Esteban Ocon vanuit het team van Weerlijn overgezet gaat worden volgend jaar naar het team van Force India. En dan hoor ik iedereen denken, maar wie gaat er dan weg bij Force India? Dat is Nico Hulkenberg. En Hulkenberg heeft namelijk een contract getekend bij Renault. En dan denkt iedereen, hè, maar Hulkenberg is toch een goede coureur en Renault is toch echt een KUT-auto? Dat klopt. Maar dan komen we weer terug op het verhaal dat er een compleet nieuwe motor gaat worden voor alle Renault-rijders. En daar gaat het team van Renault dus ook mee aan de gang. En dat zou dus zo kunnen betekenen dat het team van Renault volgend jaar ook ineens mee gaat doen aan de prijzen. Dus ja, er staat een hele, hele, hele drukke winter voor de boeg en uh, iedereen is heel benieuwd wat er gaat gebeuren met de nieuwe specificaties, met de nieuwe banden waar we het al uitvoerig over hebben gehad voor jouw stopje. Mm -hmm. um, ook de nieuwe achtervleugels, uh, alle, al dat soort zaken, of die hele doorgaat. Ik uh, heb heel veel zin in de winter ook en ik ben ook heel benieuwd wat er nog deze twee wedstrijden gaat gebeuren. Maar dat het spannend is, dat is een ding wat zeker is. Uh, Max uh, Kampioen volgend jaar? Um, weet ik niet Ik denk dat uh, ja, dit, dit is heel moeilijk speculeerd <lacht> laten, laten we het zo zeggen Als die Red Bull ineens toch weer Net zo goed, zo beter blijkt te zijn dan de Mercedes Want dat zijn toch gewoon de twee teams op het moment mm -hmm. Dan denk ik dat Max een hele, hele grote kans maakt uh, Mits, mits, mits Hij iets rustiger wordt in zijn uh, ja, ik wil bijna zeggen gedrag in de auto. Uh, Daniel Ricciardo is natuurlijk absoluut een wereldcoureur En Daniel Ricciardo is absoluut degene die Max het moeilijk gaat maken voor ons seizoen. Uh, want ik zie een, een, een Ferrari zie ik niet direct meer dichterbij komen. Maar dat kan natuurlijk ook van mijn kant helemaal fout zijn ingeschat. Ik, uh, dit is puur een gokje. Ja, ja, ja Dat is het, het dat leuke ik ervan. Denk, ik denk dat Red Bull en Mercedes volgend jaar echt wel aan elkaar gewaagd gaan zijn. En dat het heel erg spannend en heel dicht bij elkaar gaat liggen sowieso. Dat er vijf of zes teams... Uh, inclusief Mercedes en Red Bull bij elkaar gaan komen... en dat dat allemaal wedstrijden kan gaan winnen. En dan denken we meteen terug aan het seizoen 2011. Want wat gebeurde daar? De eerste tien wedstrijden hadden tien verschillende winnaars. En uiteindelijk was het Sebastian Vettel die daar uh, wereldkampioen werd... echt met, met, met anderhalve punt of zoiets. Um, dus dat, ik verwacht een beetje zo'n seizoen... omdat het weer nieuwe specificaties zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat er één team is... die alles veel beter voor elkaar is... die een gok neemt op, op aerodynamica vlak bijvoorbeeld... Hè? Of, of in de afstellingen van de uh -huh. auto... Waar ze gewoon een half seconde mee winnen. Net als wat eigenlijk Mercedes vanaf het begin van het, turbo, het nieuwe turbo tijdperk drie jaar geleden. Ja, hebben ze die voorsprong behaald door een gespleten uh, turbo. Wat zij als enige in het blok hebben zitten. En dat heeft hun dus al drie jaar lang gewoon de beste auto opgeleverd. Dus het zou zomaar kunnen dat dat bij een ander team ook zo gaat zijn voor het seizoen. Maar dat is uh, volledig de vraag en dat gaan we allemaal volgen van de winter... wat daar uh, precies uh, zich in gaat ontwikkelen. Precies een jaar later uh, vandaag en precies een jaar later spreek ik jou weer. Zo voor de ene laatste wedstrijd uh, van het seizoen en dan uh, gaan we erachter komen. Ja, maar dan staan we allemaal met Max Pakjes aan in de kroeg uh, feestvieren, want dan is Max natuurlijk wereldkampioen al. Ja, precies. Ja, dat is de meest ideale, uh, ideale situatie natuurlijk. Nee, daar doe ik het voor. Hé hey, Tim, uh, bedankt, het is je gelukt, joh. Goed, ja, binnen, binnen het beetje. Nou ja, hij is nu net voorbij. Dus, uh... Oké, okay, nou helemaal goed, helemaal goed. Ja, keurig. Hey, aankomend weekend dus uh, Brazilië. Ja, Interlago was een fantastische circuit, staat al jarenlang op de, op de kalender en is ook vaak eigenlijk de laatste race. Pas de afgelopen jaar is het Abu Dhabi wat de laatste wedstrijd is geworden. Uh, Interlago is altijd spannend, het einde van het rechte stuk is natuurlijk fantastisch met die indraaiende in linkse bocht helemaal naar beneden toe. Je kan daar op 24 verschillende manieren die bocht in. En we hebben daar natuurlijk vorig jaar, Max in de Toren, was ook gigantische uitremacties en gekke inhaalmaneuvers die maken... waar het hele, hele veld weer overheen viel. Op een positieve manier toen natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, ik verwacht wel weer... Uh, ze verwachten ook dat de race uh, blijft komen de, dit weekend. Dus dat is voor onze Red Bull vriendjes natuurlijk helemaal fantastisch. En als we kijken naar de tweede en de eerste helft van de derde sector... dat is ook echt Red Bull terrein. Hè? Allemaal lange inswingers en ja. draaiers en, uh, en, en aerodynamica bochten waar, waar Red Bull natuurlijk koningin is. Dus ja, als er een goede kwaliteit in zit en uh, Max heeft een goede pace, dan zou dat zomaar weer zijn eerste, tweede of derde plek kunnen worden. Ja. Ik ben benieuwd. We gaan allemaal kijken. Zaterdag om vijf uur de kwalificatie en zondag om vijf uur de race in yes. Brazilië. Hey Tim, dankjewel ga dat weer. Dat gaan netjes weer bespreken. Gaan we het volgende week gaan we volgende week uh, weer even over napraten. Helemaal goed. Hé hey, dankjewel. Graag gedaan, fijne uitzending. Dat gaat goed komen. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemers aan de telefoon. Over de Formule 1. Wij gaan door met de lijst. En de laatste nieuwe binnenkomer is dit. Nummer 27. The oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you were playing the dozens. Don't act like you were Er wordt 27 nieuw binnengekomen. Dus Pharrell Williams met Run In. En nummer 25 dan Little Mix. Yeah, yeah, that hurt me. Can write my story. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het uh, eerste uur. En uh, die sluiten we af met, een, uh, met de nummer 19. In het volgende uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. De top 3 komt natuurlijk voorbij van uh, deze week. En uh, ik zal het uh, begin van het volgende uur even een uh, kleine resume meedoen... met de platen die we wel en niet hebben gehad. Maar eerst is Breaking dit Nijl the Horner. It's hard.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 the children playing in this fairground jumps there with you now if the whole world was watching i'd still dance with you drive highways and byways to be there with you over and over the only truth everything comes back to you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 en ik me Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.